Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een schietpartij in Alblasserdam in Zuid-Holland zijn twee doden gevallen. Twee andere mensen raakten zwaar gewond, zegt de politie. Wat er precies gebeurd is en waarom er is geschoten, weten we nog niet. Het gebeurde op een zorgboerderij waar vooral jongeren en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking rondlopen. Er waren meerdere mensen die het hebben zien gebeuren. De verdachte vluchtte eerst weg, maar werd later alsnog opgepakt. Daarbij is ook een vuurwapen in beslag genomen. Op het spoor bij Rosmalen is vanochtend een auto geschept door een trein. Het is niet bekend hoe het met de automobilist is. Door het ongeluk rijden er voorlopig geen treinen tussen Den Bos en Os. Op sommige plekken in Amsterdam staan er vanaf vandaag minder terrasstoeltjes buiten. Door corona mochten de terrassen uitbreiden. Maar burgemeester Halsema draait dat besluit voor twee buurten, waaronder de Wallen, terug. Het zou er te druk zijn. Deze kroegbaas is boos. Ik vind dat een onbehoorlijk bestuur. Ik vind zo ga je niet met je ondernemers om. En wij voelen ons echt kop van jut. Ik in ieder geval wel. In steden zoals Groningen, Maastricht en Utrecht moeten alle terrassen alweer terug naar normaal. En bewoners van een klein dorpje in Nigeria hebben een tijd lang in angst binnengezeten, Omdat ze dachten dat er een leeuw rondliep. Iemand had in het struikgewas het dier gezien. En omdat er de laatste tijd ook wat vee was verdwenen, werd groot alarm geslagen. Mensen moesten binnenblijven en drie gewapende natuurbeschermers gingen op zoek. Al snel bleek het niet te gaan om een echte leeuw, maar een boodschappentas met een afbeelding van een leeuw. Het weer. Het is op de meeste plekken zonnig. Er staat weinig wind en het wordt overal rond de 20 graden. Morgen eerst wat regen, smiddags weer meer zon en dan temperaturen van 15 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Fielen op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoren. Vanaf de A2 3 kilometer file tot aan Wilnis. Je vertraging is daar ruim 20 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 maar smorgens ligt je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, En word je zelfs van binnen Aan de rand van Nederland, dan ons om voor Aan de rand van Nederland, aan ons om voor Aan de rand van Nederland, aan ons zon voor Ja, welkom terug bij... Uh, morgen is het weekend. Wat hebben we nog uh, van doen? Van, uh, we gaan zometeen de expert bellen, want uh, de eraarm is uh, aan de... Uh, aan de ISS uh, vastgemaakt. En die uh, doet het of doet het niet. We weten het niet. Uh. We gaan het de expert vragen. En of hij het goed doet en wat al niet meer. Tot die tijd heb ik eventjes een uh, ander nummer uh, voor u, uh, omdat het bijna moederdag is. Die heb ik Nina Simone met Blues voor Mama.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 he's left you all alone to weather this old storm. He's got another woman now hanging on his own. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody he's sick and tired of you.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 What you gonna do now? Billy Joel met uh, the piano man. Uh, onderhand probeer ik nog een paar keer uh, onze expert te bellen. En uh, tot die tijd, uh, tot ik hem te pak heb, uh, draai ik een paar uh, plaatjes nog. Dit is The Beats met Tears of a Cloud. 1970, Smokey Robinson and the Miracles, had Tears of a Clown at number one. There's a new version out, which is heading in that direction mm -hmm. by a great mm -hmm. new group: it's the Beats. Mm -hmm.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 Die je niet in één couplet vatten kan. Dit was Aqua met Barbie Girl. En uh, daarvoor heb ik Gentle en de Boer gedraaid. Met uh, Ik heb een man gekend. Die waren winnaar van de Annie M. Gespietprijs in uh, 2014. En nu heb ik een liedje van uh, Brigitte Kaandorp met uh, Andries Knevel. Het nummer gaat over een nachtmerrie.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 maar pas als je het eerst wanneer smiddags om vier uur onze schoolbel was gegaan en we gingen voetbal spelen dan kwam Freeker altijd aan Rekie woonde in de buurt, maar zat niet op onze school. Het was een imbicile jongen, een mongoon.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 Hey kids Hey jongens daar is freki We begonnen dit met Brigitte Kaandorp, met, uh, als ik het maar niet met Andries Knevel hoef te doen. Gevolgd door uh, Joost Prinsen met Freekie. En uh, dan komt, uh, nu komt André Sturu met realistische kinderliedjes. En dan uh, hoop ik dat onze expert een beetje ja. klaar is. En dan begint al met de kinderliedjes. hè? De kinderliedjes, dat is ook zo'n absurde weergave van de werkelijkheid. Toch? Ik zag twee beren broodjes smeren. Hij er weer beren broodjes smeren, en ben je geen kinderliedje aan te zingen. En pap heeft papa LSD door je printer gebracht. Dat... <lacht> uh, dus ik heb, en daar wil ik graag mee afsluiten... Ik heb uh, de vrijheid genomen om een aantal uh, kinderliedjes te herschrijven... Uh, naar iets uh, realistischere context. Um, dus als je kinderen hebt ooit uh, neemt, dan uh, mag je deze gebruiken. Het is de Realistische kinderliedjes Mackie. <lacht> Vader Jacob... Je bent al 66, werken tot je dood bent, geen A.O.W., geen A.O.W. Altijd is kort, jakje ziek, want agmea betaalde haar chemo niet. En we gaan nog niet naar haar.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 Ze lulden het recht, ook al was het krom. Ondertussen kwamen hun patiëntjes op. <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, weer miljoenen bijgeschreven. Niet naar hier, niet naar daar, maar naar een land met bankgeheim. <lacht> Amerika, Amerika, Amerika. Twee violen en een trommel en een fluit. Dat is nu het orkester, rest bezuinig ik Oh. De laatste, de allerlaatste, heeft een soort van dansje. Die kennen jullie allemaal lekker superleuk. Met heel dolomar niet te doen, daar komt hij. Oh. Ho. Dit was André's uh, Toenru met uh, Realistisch Kinderliedjes. En we hebben onze expert aan de telefoon. Welkom, Henry. Ja, goeiemiddag, uh, Marja. Nou, mooi. Dat heb je toch nog te pakken gekregen. Je was met de hond uit. Ja, ik was er met de hond uit. Okay. Uh, we hebben de erearm... Uh, hebben we al eens een keer behandeld, hier, hoor. Oh. Daar heb je al een keer over verteld. Maar uh, hij, uh, hij is aangesloten bij ISS... Ja, nou, hij, hij was al aangesloten, de auto, maar ze hebben hem nu operationeel gebruikt uh, op de ISS. Vijf uur geleden. Oké, okay. en? Doet hij het? Ja en nee. Oh, oeps. Hij heeft bewogen en uh, wat hij normaal doet is, hij, hij loopt over ISS heen via allemaal base points. Dat zijn een soort... Uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Nou, een halve meter diameter uh, punt. En dat, die grijpt hij met zijn uh, grijpers, Dat is grappling, heet dat al En dan zit hij vast. En dan uh, kan hij naar de volgende basepoint uh, bewegen. En er zitten ook van die cameraatjes op. Dat als hij dicht bij dat uh, uh, basepoint is, dan neemt de, de, auto, de computer het over. Dus dan gaat hij automatisch grappelen. Hm? En dan kan hij de andere kant weer loslaten. Want je begrijpt natuurlijk wel, als je twee basepoints niet vastzit, dan, dan vliegt hij van het is ISS af. Ja, ja, ja. En Dan is de hele missie mislukt. Maar het probleem is, uh, las ik net van Lordewijk Ares, die uh, van Fokker is overgegaan naar uh, ESA-ESTEK, uh, dat er een probleem is met basepoint 3. Dus hij wilde met zijn end effector 2 wilde hij krippelen op basepoint 3 en dat is mislukt. En uh, daarom heeft die, uh, ESA, uh, de ERA is nu uh, in een safe positie ge geplaatst. En wat houdt dat in? Nou, dat hij dus uh, even zonder stroom en alles. Uh, uh, dat, dat ze dat hele ding kunnen controleren wat er nou fout is aan die Base Point 3. Anders moeten ze dus echt uh, met een astronaut naar buiten gaan. om te kijken of er misschien wat uh, vuil zit of zo in Base Point 3. Of dat er een steentje in, uh, erheen is geknald of zoiets. Oh, het, uh, het, het kan ook aan, die, aan dat handvat liggen waar hij naartoe gaat. Dus. Die de, en die de VDD. Ja, die, die, die, die hals, we zeggen met een soort pols, hè, zoals we de Fris ja. noemen. Die, uh, die, uh, die kan ook een defect zijn, maar dat, dat hoor je altijd te kunnen uitlezen in de telemetrie. Van wat er dan fout zou zijn. Dus ik, ja, het zit iets, of het iets met base point 3. Dan, zijn er, dan zitten er wel meer base points, maar sommige. ...moet hij via via moet hij er overheen lopen... ...want hij is uh, 11 meter lang, die erearm. Ja. Maar sommige basepoints zijn heel ver uit elkaar... ...omdat hij een uh, zonnepaneel moet uh, grappelen... ...en dan uh, bevestigen aan uh, ISS, International Space Station. En is er geen risico dat hij die uh, zonnepanelen stuk maakt? Nee, Als nee, je Als hij daar nee. overheen moet? Nee, nee, nee, dat blijkt me niet. Nee. Tenminste, dat hebben ze nog niet geprobeerd in het echi... We okay. hebben we allemaal geprobeerd op, op, op dat vlakke vloer. Ja, ja. In, uh, in Schiphol. Nee, in Leiden bedoel ik. In Leiden was dat. Maar uh, we gaan nu pas in het echiësje natuurlijk. En hij kan dus in de ruimte acht ton verplaatsen. Oké, okay, dat is veel. Dat lijkt heel veel, maar uh, acht ton weegt natuurlijk dus niks in de ruimte. Maar wat, wat, wat voor dingen heb je daar van acht ton? Dat moest toch allemaal zo licht mogelijk? Ja, nou ja, heel ISS, weet, weet ik wel hoeveel ton dat wel niet is bij elkaar, dus ja, uh, sommige dingen zijn uh, groot. Ja, maar ISS is toch in stukjes naar boven gegaan? Ja, ja, maar ook wel stukjes van uh, 10 ton of zoiets. Uh, zo, Oké, okay. dat krijg je dan wel makkelijk van de, gr van de, van de grond af met zo'n uh, zo raket? Nee, nee, niet makkelijk, dat moet je heel veel, heel veel energie in stoppen. Ja. Nee, dit is niet gemakkelijk. Maar de meeste satellieten wegen zo'n 3-4 drie, drie, ton. Oké, okay. oh, ik dacht dat ze allemaal veel lichter waren, joh. Ja, maar sommige zijn 6 zijn, zijn, zijn, zijn, uh, meter hoog, 4 meter breed en 6 uh, meter lang. En... <laughs> Oké, okay. ja. Ja, dan, uh, dat zijn best grote dingen hoor. Ja, zeker. Oké. Okay. En, en wat, wat, is, wat is het uiteindelijk? Denk je dat hij het wel gaat doen? Dat ze, dat ze er echt wat uh, profijt van kunnen hebben? Dat er minder ruimtewandelingen hoeven te zijn met risico's? Ja, ja, dat is de bedoeling. Ja, Dat er minder ruimtewandelingen worden uh, gemaakt. Maar ja, dat vinden de Russen dus niet leuk. Maar ja, dus zijn er zijn een paar. Uh, ik geloof dat er nu weer één uh, Europese uh, cosmonaut uh, in de ISS zit. Die, die willen dat wel graag uitproberen, maar de Russen zelf, die, die gaan niet vanzelf naar buiten in over. Maar, ja, maar hoe gaat het, ja, het nu met, uh, met de samenwerking met Rusland? Sorry? Hoe gaat nu de samenwerking met Rusland? Gaat nou, heel handelen? slecht. Ja, nou ja, binnen I6 gaat het nog goed, maar uh, qua lancering en zo begint het uh, heel problematisch te worden. Oké. Okay. Ze zitten zelfs te denken om een Ariane 6 te gaan bouwen zullen ze niet meer met de uh, raketten van uh, Rusland hoeven te gaan lanceren. Ja, hoe lang doen ze daarover? Ja, dat kostte wel een drie, drie jaar voordat het uh, helemaal getest is uh, zo. en zo. En, maar je moet toch die, die astronauten weer omhoog krijgen? Dat ja, gaat wel ja, via Rusland. Ja, dat Rusland. doen ze nog steeds met het Russische uh, raketsysteem. Oh, dat is ook link. Ja, dat die... doe je op sabotage of zo. Ja. Maar ja, goed, ja. Eh, Rusland heeft nu de macht dan. Die kan zeggen ja, van, ja. ik haal ze niet meer op daar vandaan. Laat ze niet meer terugkomen. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar er zitten ook Russen natuurlijk in, hè. Ja, maar we nemen alleen de Russen mee. Ja, weet ik. <laughs> ja. ja, ik kan hele gemene dingen verzinnen, hoor. Wat, wat Rusland kan doen. Ja, ja, ja. Nou ja, dat... Uh, het, het is sowieso een probleem op het ogenblik, ja. Ja, oké. Okay. Nou, oh, bedankt in ieder geval voor je inbreng. We weten weer wat meer van de era en we houden volgende week weer contact met je. Heel goed en uh, succes met je programma. Jammer dat ik er niet bij kon zijn, maar ja. volgende keer ja. Uh, probeer ik het weer. Ah, uh, je rug is belangrijker, toch? Ja, maar je doet het erg goed, vind ik. Oh, dankjewel. Wie van je? <laughs> dankjewel, Liefie. Tot zo. Tot zo. Doei. Doei. doei.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 Bij jou. En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou. Als ik dan bang ben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 Dit was Freek de Jonge met Er is leven na de dood. Er zijn allemaal wat uh, cabarelliedjes aan het draaien. En, uh, vond ik wel grappig om te doen. De mop van de week slaan we trouwens over. Want er is in je eentje echt geen bal aan. Dus uh, we wachten wel eventjes tot we weer volgende keer... Uh, uh, uh, hoe heet dat, Pim er weer is? Of Henry, dan, uh, dan doen we wel weer de mop van de week. Maar in mijn eentje een mop vertellen is, echt, uh, is niet echt leuk. Uh, ik heb nu Tibet van Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleug. Zeggen ze Chipau. Dus waar precies de klemtoon ligt, dat luistert niet zo nauw. Het is een land dat ijzingwekkend hoog gelegen is. En dat tot de verbeelding spreekt sinds mensen heugen is. Het is hier in het westen nog maar pas bekend geraakt. Met name sinds Tom Hofman zoveel Tibet-foto's maakt.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 Op ieder klooster staat intussen Richard Gear was hier. Die trekt daar met zijn voorbeeld, drijft de berg stuk. Op zoek naar rust en zuiverheid en vrede en geluk. En Richard neukt er elke nacht een Tibetaanse macht. Die foto's van Tom Hofman zijn opvallend veel gevraagd.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 Wolfman op zijn Vluchten kan niet meer Ik zou niet weten hoe Vluchten kan niet meer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 Liefje, mijn liefje, wat wil je nog meer? Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Jenny Arian en uh, Frans Halsema. Um, ik ga afscheid nemen van u. Volgende week uh, zijn we weer met z'n tweeën. En, uh, nou, ik ben nu met Charlie alleen. Dus wij nemen afscheid van u. Volgende week zijn we er weer. Volgende week beginnen we trouwens met een nieuwe rubriek. En dat is um, de zangeres van Nieuw Page, De band die wij volgen. Die zit in Zuid-Korea. Die is voor drie maanden daar aan het uh, backpacken. En die gaat ons uh, reisverslagen doen. Dus volgende week hoop ik daar een, uh, een leuk reisverslag van te hebben. En nu sluiten we af. En zeg ik tot volgende week. En hier is uh, Always Look on the Bright Side of Life van Erik Idle. But, Ryan, you know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse.